De blauwe zaden Matt Melden vindt op zijn land, onder een geheimzinnige steen, een aantal blauwe zaden. Hij weet er twee van veilig te stellen, terwijl de rest hem ontstolen wordt door een Duits geleerde van Sommeren. ...die onder een valse naam in Amerika leeft. Matt, zijn vriend Stevens en zijn vrouw Vel weten van Sommeren uit te schakelen. Daarbij gaan ook de zaden verloren. Maar Matt heeft zijn beide zaden voor onderzoek aan de archeoloog professor Marcus gegeven... ...die ook de 300.000 jaar oude steen onderzoekt. Ik erin geslaagd deze steen over de dikte deur te zagen. Zoals u ziet, er zit een grote holte in. De wanden zijn maar enkele centimeters dik. Hoe is die dan ingekomen? Die kan er nooit in gehakt zijn. Nee, die steen, laten we hem voor het gemak nog maar zo noemen... ...is kennelijk gegoten of geperst. Mm -hmm. Hoewel er nergens naden in het materiaal voorkomen. En ook aan de binnenkant weer een relief. Kunt u het thuis brengen? Nee, geen idee. Geen letters. Nee. nee. Het lijkt meer op een, op een tekening. Een kaart? Inderdaad, meneer Melden. Een kaart. Een landkaart. Waarvan? Ik herken daar niets op. Hm? Het is een wereldkaart. Een wereldkaart? Vergeet u niet dat deze steen meer dan 300 miljoen jaar oud is. Mm -hmm. Toen zag de verdeling van land en water er hier op aarde heel anders uit. Maar het is ontegenzeggelijk een kaart. Alleen, de continenten liggen tegen elkaar aan. Dus dit is wat we tegenwoordig Amerika noemen, Met dat tegenaan, Europa. Precies. Ja. En ook Zuid-Amerika en Afrika vormen één geheel. Pas in de loop van miljoenen jaren zijn de continenten van elkaar afgedreven en heeft zich de Atlantische Oceaan gevormd. Voor de rest is er in grote trekken niet erg veel veranderd. Er waren toen ook al bergen, rivieren. Prachtig te zien in relief. En wat is dat daar? Wat? Waar? Daar! N een cirkeltje. Ja. Betekent dat de bovenloop van wat we nu de Amazone noemen? Zou dat betekenen dat daar iets te vinden zou zijn? De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking. Tom van Beek. Brazilië, waar van Sommeren naartoe geweest is in de oorlog. Zou hij met zijn expeditie naar dat punt geweest zijn? Misschien. Het stond niet in het rapport van Connors. Maar daar komen we wel achter. Hoe? Van Brown. Denk je echt dat je daar iets zou kunnen vinden? Waarom niet? Die stenen hebben ons al eerder de weg gewezen. Ja, ja. De stenen spreken. De weg gewezen, ja. Maar nou niet veel goed. Dat kwaad had meer met de mensen te maken dan met de stenen. Er moet een verband zijn tussen de stenen, de zaden en die plaats aan de bovenloop van de Amazone. En die van Sommeren kende dat verband. Of was het althans op het voor? Een wonder dat hij zo lang gewacht heeft met zijn tweede expeditie. Ja, wie zegt dat? Stevens, wij gaan het werk van van Sommeren afmaken. Dat was heerlijk. Goeie keuken hier. Eindelijk weer eens even onder elkaar. Daar had ik wel behoefte aan. Zie je wel. Aan een goede maaltijd bedoel ik. Willen jullie koffie? Eh, graag ja. Ja graag. Heerlijk. Die vondst van die Marcus, hè? Die laat me niet los. Je kaart? Geef mm -hmm. beloofd het uit te zoeken. Contact op te nemen met de Universiteit van Heidelberg. De proefstift van het zonder... Dus ja, Marcus is een kamer geleden. Op die manier kom je er nooit uit. Dat denk jij. Met zijn daden dadendrang weer niet in bedwang houden. Ik had nee. gehoopt dat je mee zou doen, Stevens. Waaraan? Het spoor volgen van de blauwe zaden. Met, je bent toch niet echt van plan... Je kent me toch zo langzamerhand, liefje. Ik ga eerst met Van Brown praten. Kijken wat die weet. Zou je niet eerst wachten wat er uit die Ach, blauwe liefje, zaden komt? liefje, ik kan mijn tijd beter gebruiken. Ik ga naar Brazilië. Met, alsjeblieft, schij Ja, waarom nou? Hebben we nog geen ellende genoeg gehad? Ja, kom nou, zeg. Er is geen enkele reden waarom je niet zal wachten op de uitslag van het onderzoek van Marcus. Je wist waar je aan begon te vertrouwen. Ik kan nog eenmaal niet stilzitten. En daarbij, als er wat komt uit je broedsels van Marcus... dan kunnen we dat meteen plaatsen in de context wat we daar in Brazilië zullen ontdekken. Wat vind jij nou, Steven? Ja, het is 11 uur, laat nou oh, ja. even naar de uitspraak Steven, zeg ja, jij nou eens stil, even tegen mij. Stil, stil nou eens even, schatje. Oh. De gijzelingsactie in het dorp Yakumba is tot een goed einde gekomen. Mm. De gegijzelde mevrouw Melden is ongedeerd teruggekeerd dankzij het gewaagde optreden van de politie. Enkele dorpelingen zijn gearresteerd en voor nadere ondervraging overgebracht naar de federale gevangenis, terwijl de hoofdverdachte, de sheriff van Yakumba, om het leven gekomen is. Ook de zaden zijn vernietigd. Behalve die van ons, hè? Ja. Hiermee is de zaak van de blauwe zaden, inzet van de gijzelingsactie, opgelost. Ach. Commissaris Henderson, leider van de politionele actie deelt mede dat er geen verdere aanleiding is het onderzoek voor te zetten. Mm -hmm. Henderson meent wat hij zegt. Voor hem is het onderzoek afgesloten. De minister van, ik van Justitie, voor de minister van Binnenlandse mm -hmm. Zaken... hebben hun waardering uitgesproken over de manier... waarop commissaris Henderson en zijn mannen... deze zaak met een minimum aan bloedvergieten hebben weten op te lossen. Mm -hmm. Verder Binnenlands Nieuws. De moeilijkheden die gerezen zijn... Mm -hmm. Nou, Henderson en Linkje... En wij de best in. Je eerder na met... Stevens, nog koffie? Oh, ja, heel graag. Ja. Nee, nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik kan me niet schelen of ik een lintje krijg of niet. Want Henders zal maar gelukkig mee zijn. Ik bedoel, op hem zullen we verder niet kunnen rekenen. Maar goed ook. Hij zal geen toestemming krijgen om dieper op de zaak in te gaan. Niet waar, zolang niemand de wet over... Toch is hij de enige die ons kan helpen. Het, alsjeblieft, gebruik je verstand. Ik ga morgen met hem praten. Valt daar natuurlijk niet aan te denken, dat heb ik u gisteren al gezegd. Mijn bevoegdheden laten me niet. Het eraan zou dat een zaak van landsplan kunnen zijn. Als die zaden van Marcus eenmaal uitkomen. Ik weet, dan... het, ik weet het. Maar dan nog ligt het meer op het politieke vlak dan, dan dat het de taak van de politie Bel is. Wel die minister dan! U staat ook toch in een goed plaatje. Ik wil het proberen melden, maar ik kan niks garanderen. Tussen ons gezegd en gezwegen. ik zou ook niets liever willen dan met deze zaak bezig blijven. Dus u wilt ons wel helpen? Tussen willen en kunnen is natuurlijk een groot verschil. En vooral als u van plan bent om naar Brazilië te gaan... zal ik weinig voor u kunnen doen. We hebben daar niet de minste bevoegdheid. Maar u zou kunnen helpen een expeditie uit te rusten... vervoer te regelen en dergelijke. Zelfs dat niet. Althans, niet zonder officiële toestemming. Ons budget wordt streng gecontroleerd. Ik... Ja, ik zou u natuurlijk wel... Ja? Ik zou u wel aan... Contact te kunnen helpen. Dat is in ieder geval iets. Als u daar iets aan hebt, dan. Ja, Henderson hier? Ja. Ja. In Britannia. Goed. Ik kom direct. Dank u. De minister. Een persoonlijk onderhoud. Prachtig! Dan kunt u meteen onze expeditie ter sprake brengen. En als hij geen daadwerkelijke steun wil verlenen, een kleine de subsidies ook nooit weg. Als u een mooi verhaal maakt van het onderzoek van professor Marcus. Ik dat... zal mijn best doen melden. Dat beloof ik. Ja, nee, neemt u me niet kwalijk dat ik zo schandelijk misbruik maak van uw afspraken met hoge politieke ja. figuren. Oh, goed, dat goed. Ik, ik moet nu gaan als u me wilt. Ja, tot ziens, commissaris. En dank u. Mijn vrouw schijnt er niet meer zo zin in te hebben. Waarin niet? In het onderzoek. En in mijn onderzoek in het bijzonder. Nou, eigenlijk in alles wat met die stenen en zaden verband houdt. Charmante vrouw, bijzonder. Charmante vrouw, meneer Melden. een compliment. Maar ja, het blijft een vrouw. En u hoort zelf zo graag terug hebben. Wat bedoelt u daarmee? We hebben nu ook een tweede steen over dwarsdeur gesneden. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat ook die tweede steen hol is. Zoals ze allemaal zijn waarschijnlijk. Dat bedoel ik niet. Maar ik wel, als u even hier wilt kijken... Ik geef het op. Wat? Om een serieus gesprek met u te voeren. Maar dit is een heel serieuze zaak, jongeman. Kijk, weer een relief. Ja, inderdaad. Maar ditmaal met een heel andere voorstelling dan de eerste keer. Ja? Lijkt wel een stripverhaal. Op mensen lijken de figuren die bezig zijn met iets. Mensen? Maar u zei toch dat deze steen 300 miljoen jaar oud was? Zonder twijfel, zonder enige twijfel. Dat zou dus bewijzen dat er in het Paleozoïcum, om precies te zijn in het onderkaktboom, al wezens rondliepen met de menselijke gedaante. Ik dacht dat er toen nauwelijks leven was op aarde. Alleen het meest primitieve, algen, misschien wat slakken en schelpdieren, de, de eerste vissen. Weet je wat ons in dit verband bezighoudt? We hebben nooit het punt kunnen vinden waar de mens uit de bestaande zoogdieren geëvolueerd is. De missing link. Daar heeft de wetenschap nog nooit een antwoord op gevonden. Maar wij vragen ons af. Waarom zou de mens niet een wezen van buiten deze aarde zijn? U bedoelt... Ik bedoel zijn verschijningsvorm, zijn intelligentie, zijn handigheid, zijn vermogen de hele natuur aan zich te onderwerpen. Zou geïmporteerd zijn van ergens uit het heelal? Waarom niet? Kijk maar eens naar deze voorstellingen. onmiskenbaar menselijke wezens. In een tijd dat er, dat hebt u terecht opgemerkt, nog geen sprake was van hogere diersoorten. Let staan voor mensen. En kijk eens, ze maken gebruik van symbolen die voor ons na zoveel miljoenen jaren nog herkenbaar zijn. Kijk maar, hier is iets dat lijkt op een boom, een vare boom, een wolfsklauwachtig om precies te zijn. Nee, ik zie het niet. Hier, neemt u het vergrootglas, Ja, dank, dank, dank u. Ja. ja, het lijkt wel een fossiel, mm -hmm. een versteend blad. Zo fijn is die tekening uitgewerkt. Ja. En daaronder zie je iets dat een steen zou kunnen zijn. Ja. En daaronder ronde bolletjes. De zaden. Juist. Maar dat zijn nog geen symbolen. Dat zijn afbeeldingen van reële dingen. Toch wel, toch wel. De begrippen onder en boven zijn hier in beeld gebracht. En verder? Hier ziet u hoe zo'n vrucht begraven wordt. Door een menselijke gedaante. Weer met bomen, symbool voor de groeikracht. En, en deze golflijntjes? Zo. ...water kunnen voorstellen. Ook weer een symbolische aanduiding. Dus je moet de zaden in de grond stoppen... ...en water geven... ...om ze te laten ontkiemen. Dat is ongeveer wat er staat. Precies. En daar ben ik nu mee bezig. Omdat we dat principe nog steeds kennen. Maar dan... ...hier komt dat zaad of dat ei uit. Juist. En er komt geen plant uit... ...maar een menselijk wezen. Uit zaad. Ja, ja. Precies zo'n menselijk wezen als je eerder bezig gezien hebt met graven. Dus dierlijke wezens die zich op plantaardige manier voortplanten. Juist. Want wat valt je op als je de figuurtjes bekijkt? Hm? Hier, ik heb wat foto's genomen. Feest. Hier zijn de vergodingen. Ja, dank u, dank u. Hm? Nou? Ziet u het niet? Nee. Ze hebben geen geslachtskenmerken. Nee, waarachtig. En uit die zaden komen ook geen kleine wezens, maar meteen levensgrote Hier, op deze laatste rij, staan nog een paar figuurtjes. Wat? Met vleugels? Inderdaad, diezelfde wezens met vleugels. Maar wat moet dat betekenen? Vleugels is het symbool voor vliegen. Konden die wezens vliegen? Ook dat nog? Dat zou kloppen met mijn theorie dat menselijk leven zijn oorsprong vindt op een andere planeet... Ergens in de ruimte. Vliegen in de ruimte? Ruimtevaart! Wacht eens even! Het proefschrift van Verzommeren. Ruimtevaart in prehistorische tijden. Vel! Vel! Hé, hey, vuil! Dat wel. Laat, maar... Het spijt me. Maar ik was bij professor Marcus. Ja, dat weet ik. Maar goed dat ik een boek heb meegenomen. Toen uh, nou vuil. Ik zocht toch dat, dat het me spijt. Oh, en dan nog schreeuwen ook, zodat iedereen opkijkt. Wees maar blij dat je weer rustig op het terrasje kunt zitten... ...zonder gevaar te lopen, dat je onmiddellijk gekit hebt, ja, hoor. Hm? Demagoog. <laughs> zeg dat maar niet al te hard. Robert, jij nog koffie? Graag. Twee koffie, over. Zo. Dus je hebt je niet verveeld. Moet je eens kijken wat ik gekocht heb. Een boek van een Europese schrijver een Zwitser. Van Deneke. Nooit van gehoord. Laten we eens kijken. Wat? Waren de goden astronauten? Mm -hmm. Wat schrijft hij? Oh, hij heeft een hele theorie opgebouwd: dat er ruimteschepen op aardige geland zouden zijn met mensachtige wezens erin. Hij zegt dat die astronauten door primitieve mensen beschouwd werden als goden. Theorie? En er is nog niets bewezen? Nee. Het klinkt allemaal nogal hypothetisch. Wat moet zeggen, hij denkt wel origineel. Hij gaat onder andere af op primitieve tekeningen waar hm. mensen opstaan in een soort ruimtecapsule. Ja? Of uh, afbeeldingen van mensen met vleugels. Zo wil je zelfs de vleugels van de engelen verklaren. Misschien zijn wij dichter bij bewijs van deze theorie dan jij of hij denkt. Hm? Kindje had erbij moeten zijn. Die Marcus heeft een paar dingen laten zien. Ongelooflijk. Je zal op weer enthousiast worden voor de hele geschiedenis. Uh, oh ja, dank je Albert. Ik, ik ik reken meteen af. Hè? Zo, als Ook niet erg spraakzaam. Nou, vond de voor je zeker niet hoog genoeg. Ga je mee? Ik zal het je onderweg allemaal vertellen. En de een andere keer. Ik wil eerst naar Van Braun. Wilt u me naar het vliegveld rijden, dokter? Ik stuur wel een telegram wanneer ik weer terugkom. Hij zal zo wel komen. Cool? Ik ben benieuwd of hij iets wijzer geworden is. Ik hoop dat hij zoveel wijzer is geworden dat hij niet meer naar Brazilië hoeft. Stevens! Stevens, we moeten naar Brazilië. Oh, dag, Matt. Oh. Hallo, vuil, Lief dat ik wil met kom afhalen. Ja, die geschiedenis met de blauwe zaden begint nu eindelijk vorm te krijgen. Als we alle stukjes die we nu hebben aan elkaar passen... Ja, dan... Wat heeft hij Van Brown je verteld? Zullen we niet eerst even ergens rustig gaan zitten? Die drukte hier... Ja, kom mee, dan gaan we naar de helibar. Nou, om te beginnen bij het begin... Het was niet makkelijk om tot Van Brown door te dringen... Maar met de doordauwigheid jouw eigen zit het toch gelukt? Natuurlijk. Eerst herkende hij me helemaal niet meer. Ja. Het is ook al zo lang geleden eigenlijk het begin van de ruimtevaart. Hierin? Ja. Maar goed, het ijs was al gauw gebroken. Je ga hier zitten. Zo. zo. Wel, Dennis. Hij herinnerde zich van Sommeren nog heel goed. Had niet veel met hem op. Niet als mens. Van Braum was geen partijman. En niet als man van de wetenschap. De hij. Ja, de eeuwige strijd tussen Alfa's en Bert. Maar hij onderschat hem toch niet? Hij was een harde werker, intelligent en geweldig ambitieus. En ruziesloos, zoals dat zo mooi heet in het Duits. Maar wat ging hij nou zoeken in Zuid-Amerika? Daar zal jij van opkijken. De ideale raketaandrijving. Wat? De ideale raketaandrijving. Hij was daar kennelijk heel zeker van dat er in prehistorische tijden ruimtevaart geweest is. En hij dacht over aanwijzingen te beschikken dat er in Brazilië een landingsplaats geweest moet zijn. Belachelijk. Aan de bovenloop van de Amazone. Ja, op de plaats waar de Poeres en de Acre parallel lopen. Vlak Rio Branco. Van Braun herinnert zich nog precies. En is hij met resultaten thuisgekomen? Van Braun heeft na zijn terugkomst weinig contact meer met hem gehad. Ze hebben er in ieder geval niet meer over gesproken. Maar hij dacht dat er nooit iets uitgekomen was. Oh, zie je dat. Het enige wat hij ooit gezien had, waren een paar foto's. En of de duivel er mee speelt, heeft er nog een paar kunnen opdiepen uit zijn archief. Laat eens kijken. Hier, kijk. Hij heeft er toen niet de minste waarde, gerecht. Het diep al toen tegen het einde van de oorlog en het duizendjarige Rijk stond op instorten. En later is de hele geschiedenis in het vergeetboek geraakt. Ook al omdat er nooit over gepubliceerd is. Ondoordringbaar. Een boom. Dat En daaronder. Stenen? Precies. Blauwe stenen. Stapels.